Het vuur brak uit in een elektronica winkel en een snackbar. Beide panden werden in de as gelegd. Enkele tientallen mensen die boven en naast de panden wonen moesten hun huis uit en zijn opgevangen in een hotel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen. Eerder vannacht was er in Vendam ook een binnenbrand in een discotheek. Het vuur daar werd snel geblust. In Hollywood zijn de Oscars uitgereikt de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Doorlogsdrama The Hurt Locker is de grote winnaar met zes Oscars... waaronder die voor beste film en regie. Catherine Bingelow is de eerste vrouw die die Oscar krijgt. Jeff Bridges kreeg de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in de film Crazy Heart. Beste actrice werd Sandra Bullock voor The Blind Side. Gisteren kreeg ze nog een Razzie als slechtste actrice in All About Steve. Het oosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter. Voor zover bekend zijn er 38 mensen omgekomen. Het epicentrum lag ruim 40 kilometer ten westen van de stad Bingöl. Volgens ooggetuigen duurde de beving ongeveer een minuut en brak er paniek uit onder de bevolking. Bischop van Luin van Rotterdam wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen in Nederland... Van Luin vindt het de taak van de kerk om misbruik helder en duidelijk te veroordelen... en om verontschuldigingen aan te bieden. Bij de katholieke organisatie Hulp en Recht zijn de afgelopen week... 200 meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk binnengekomen. Op een veiling in Brussel is een album van Kuifje uit 1930 verkocht voor bijna 29.000 euro. Het ging om een originele zwart-wit uitgave van Kuifje in het land van de Sovjets. Een ander Kuifje-album, De Scepter van Otterkar verwisselde voor ruim 15.000 euro van eigenaar. Het weer in het noorden en midden kans op lichte sneeuw, wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOR.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 We hebben er weer van genoten. We hebben er weer van genoten, maar... mooi. En zelfs viniel, doe je goed. Waar gaan we het vanmiddag natuurlijk over hebben? Uiteraard uh, hebben we, kijken we naar de evenementenagenda. We bekijken de filmagenda. We kijken natuurlijk straks nog even terug uh, naar de, de uitslag van de politiek uh, van de gemeenteverkiezingen afgelopen woensdag. Uh, volgende week staan natuurlijk wat bijzondere raadsvergaderingen op Stapel.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 Here is born in the USA, Bruce Springsteen. ...aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar ZFM. Tofvoerse Radio hoor je Anouk en haar single woman. En daarmee werd het ruim kwart over twee. We gaan naar het café. Niet zomaar een café, nee een wooncafé. Een wooncafé. En ja, en daarom beginnen we daar ook gelijk mee. Want dat is al vanaf 12 uur aan de gang. Want vandaag is er een, een unieke informatiemiddag in café Nuff aan de Halderstraat 25. Want de aftrap was om 12 uur en uh, het uh, evenement duurt tot 4 uur.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 Ja, alles wat met huis en tuin te maken heeft, zo'n beetje te zeggen. Nou, dat dus uh, in het uh, wooncafé uh, Café Nuf uh, vanmiddag tot aan 4 uh, uur. Ja, en mocht u nou uh, nog plannen hebben om vandaag of morgen met de trein naar uh, Haarlem te gaan... Daar wilde ik het net over hebben nou, met dag, je. Ik ja, al. Oh Wat zijn oh. wij goed, Nou, ga je gang. Hoe, zeg hoe maar. kom je erop? Nou, jij De, de treinen uh, rijden dit weekend niet tussen uh, Zandvoort en Haarlem. En waarom niet? En waarom zullen werkzaamheden zijn, neem ik aan? Ze ja, zijn bezig met uh, iets van geluidswallen aan te leggen uh, uh, aan weerkanten van het spoor.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 Dus Willem Duin, dit gaat niet lukken. Dit gaat niet lukken. De trein naar Salvoort nemen. Nee, moet je toch ook nog even de bus nemen? Don't forget to Bij de Radio. En de eerste trein naar Zandvoort. Die krijg je van mijn cadeau. Oh, yo, dodo. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Yodododo. Haal ik je maar uit de ijskast. Oh, mijn komt zo. Nou, je bent dus gewaarschuwd dit weekend geen treinen tussen Zandvoort en Haalem.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 Woensdag, 8 uur. Zeer... Woensdag en donderdag, Pascoal. Donderdag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 De fun-loving criminals zijn hier en de Scooby snacks. Mm, lekker.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 En de opkomst was natuurlijk echt absurd slecht, hè? Ja, we hoorden eerst uh, 49,81 procent. Ja, uit, uit, En dat uit... werd uh, later bijgesteld tot 50,1, hè, geloof ik? Het lijkt wel schaatsen. Jongen, <laughs> 50, ja. Een kleine correctie, 50,1. Ja. ja. De burgemeester hoorde ik uh, overdag ook in uh, gesprek met uh, collega Mulder. Ja. En die zei van, ja, als zo rond de 50 procent is, dan... Uh,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 Klopt. Dus nee, zo kan je het altijd weer naar je toe uh, draaien. Creatief. Nee, ik ben erg benieuwd. We zullen het op de voet volgen. En uh, zo, zo dadelijk hopen we Joop van Nissen in de uitzending thema. Ja. Nou, nou ja, ja, we kunnen hem wel meteen even meenemen hoor. Zullen we even kijken van, uh, of Joop van aan de telefoon hangt? Ja, inderdaad. Ja, Joop. ja inderdaad. Wat was er ja, met je telefoon? Ik de een verrassing, want ik was ietsje te laat. Maar soms was in de eerste beste aanval al doeltreffend...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 Uh, van de Amstelveen. En daar gaat nu Schijzerd, die gaat fluiten. Ik denk dat Zandvoort een vrije schop krijgt. Dat was wat je dan in het uh, ijshoekje noemt een delayed penalty. En dat wat gaat er gebeuren. Nee, ja, Zandvoort krijgt die, ba die, die bal een indirecte vrije schop vanwege babbelen. zoals het dan zijn heet in de voetbaltaal. En uh, Zandvoort mag dan een vrije schop nemen. Een metertje of 7, 8 bij het op gebied. En die gaat dat doen. Dan gaat...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 Want Zandvoort uh, moest alweer een, een beetje aan de noodrem trekken. Dat deed Jans Winnenveld, pakte de bal ver naar voren toe. En daar was dan een buitenspelgeval voor uh, Ivo Hoppen. Ivo Hoppen die vorige week de man of the match werd en nu ook weer aanwezig is in het, eh, uh, in de in het basisteam van uh, SV Zandvoort. Wat we missen, wie we missen, dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Dat is de topscorer van Zandvo, dat is van Haan. Die heeft een schorsing aan zijn broek gekregen en daar baat hij gigantisch van. Want deze wedstrijd is voor Zandvo heel erg belangrijk. Hier kunnen punten gepakt worden en hij is er dan niet bij. Ja, dat is natuurlijk voor hem een beetje sneeuw, maar misschien ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Hij heeft vier gele kaarten gekregen en daar krijg je automatisch tegenwoordig een schorsing van één wedstrijd aan je broek. En elke volgende gele kaart is opnieuw een schorsing. Amsterdam aan de aan uh, linkerkant van het Zandputjesveld, en, uh, en dat is uh, daar uh, Giraiko, die heel mooi kan wegwerken richting Bascalus naar...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 aan de boulevard Paulus Lood. En ook strandpaviljoen Talassie zal binnenkort een jaar, een jaar rond paviljoen worden. Dus dan hebben we de vier. Denk maar dat het lekker is, hoor. Om nu op het strand te zitten, achter glas, zonnetje ja, erbij. Ja, gaat al helemaal... Drankje erbij. Nou, ik zie het helemaal zitten. Maar Toch, goed. Pascal? Ja, echt wel. ja, ja, ja, ja, rond. Hè. Straks krijgen je dus die wintermaanden. Ik bedoel, ik geloof de dingen vooruit, maar...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 Nou, met deze zonnige klokken zo op de zaterdagmiddag, dan kan het helemaal niet meer stuk gaan natuurlijk. Ik is de voorjaar in mijn bol. Casey en de Sunshine bent hoor je, en Walking on Sunshine. We gaan we snel over naar Joop Verres in Amstelveen. Hoe is het daar met de wedstrijd, Joop? Ja, dat gaat heel mooi. crescendo, want Zandvoort heeft absoluut het beste van het spel. Moet een beetje meer mazzel hebben om, <coughs> uh, om voor de rust toch...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 sterker dan 1, En dat, uh, dat bleek ook natuurlijk wel in die eerste minuut dat Zandvoort op voorsprong kwam. Misschien wel een beetje een gelukkig doelpunt, maar dat maakt niet uit. Ze staan voorlopig voor en dan uh, gaat Jan Sonneveld. Sonneveld. met die jongen heeft zoveel techniek, dat is ongelooflijk. Speelt gewoon een man helemaal uit En je speelt het dan naar voren toe, naar uh, uh, Bascales.